Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De politie was gisteravond in veel steden extra alert om een herhaling van de rellen zoals in Haren te voorkomen. Op sociale media deden verschillende oproepen voor een nieuw feest ronde. In Schiedam heeft de politie een groep van ongeveer 70 jongeren gecontroleerd die onder meer met vuurwerk gooiden. Enkele van hen zijn aangehouden. Ook in Alkmaar was extra politie op de been, maar daar is het rustig gebleven.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 And that is heaven.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 of July. I'm in the Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu Staan het naar de hemel, blijf blijven dromen in de buurt zon breekt door, ster aan de lucht, dat is ons decor Plen die vermogen, doe me nog steeds voort, of Baddek Borden, ik Borden De zon breekt door, de ster aan de lucht, dat is ons decor Plen voor morgen doe me nog steeds voort, ik Baddek worden. Licht bakken in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met ik lams en door, slapeloze nachten. De zon breekt langzamer, mijn door. ogen reeds gesloten. Ik denk al als ze slaap, ben ik even weg van alle dromen. Ik slaapeloze nachten.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 like a salamander